Hier zit meer achter. Ludovic, gekeeld worden is een lot dat u niet verdient. Eet nooit wat verstikt is. Uw bloed zal purper worden en ik zal me daarover verheugen. Ga dood, Ludovic. Ludovic, nog voor uw hoofd de slachtbank raakt, zult u sterven van angst. Uw hel is een momentopname die u eeuwig zal achtervolgen. Ludovic, niemand zal u vergezellen, enzovoort, enzovoort. Ja, inderdaad, commissaris, brief na brief. De laatste tijd kreeg ik er elke dag in. En allemaal in dezelfde stijl. Bijbelse stijl. Mm -hmm. Ik wist niet dat dat de gewoonte was onder vrijmetselaars. De gewoonte zeker niet, maar ik kijk hier onderaan, die drie ja. puntjes, die, die verwijzen naar de loge. Ja. Waarschijnlijk wil een briefschrijver op die manier de indruk wekken dat er in die richting naar hem gezocht moet worden. Terwijl hij juist niet tot de loge behoort. Ja, natuurlijk. Uw vader was wel lid, hè? Ja. En u, meneer Krijtis? Nee, nee, nee, nee commissaris. En uh, als u zou denken dat ik mijn vader heb vermoord... Ah, zeg ik dat dan? Ik zou u niet kwalijk nemen. Want u moet alle mogelijkheden onder ogen zien. Maar in mijn geval... Ik heb een alibi. Ja? Mm -hmm. Kent u onderzoeksrechter Lore Martens? Mm -hmm. Vrij goed zelfs. Ja, een aantrekkelijke vrouw, niet? Dat kan ik alleen maar bevestigen. Oh, wel, gisteravond heb ik met haar... Hebt u met haar een fles sauterne uitgedronken in L'estaminet En daarna in Café Vlissingen. Ah, dat uh, weet u al... Ik heb zo mijn eigen bronnen, meneer Kretes. Dan gelooft u mij als ik zeg dat ik niet thuis was toen mijn vader. 100 procent. Goed. Waarom hebt u eigenlijk juist mevrouw Martens aangesproken? Over die problemen met uw vader. In de nood kent me zijn vrienden commissaris en vriendinnen. Ah, oh, zij is. was. enfin, iets nog, denk ik. Zozo. Ja, zo. Nou, die kenner van vroeger, van de. nu niet, we zijn samen uitgekomen, hè? Freya? Ja, maar wat heeft dat te betekenen? Het is genoeg geweest, hoor, dan. Ik... Het is genoeg! Commissaris, ik wil daar tegenomen, maar ze willen u sturen? Ja, het is goed, het is goed, Bruin. Om duidelijk te maken dat het gedaan moet zijn. Oordedag, eerst mijn vader arresteren, dan mijn broer hier. uw broer, is hij? Ja, ik, ik ben haar halfbroer, commissaris. Zij is Freya Vinken, de dochter van... De dochter van Adriaan Vinken, die jullie gisteren mishandeld hey, hebben. Oordedag, mishandeld. Moment, moment. Van mishandelen is hier geen sprake. En hoe zit dat met jullie? Jij heet Vinken en hij krijt en jij... Dat heeft nu geen belang. Het enige wat jij moet weten, hè, is dat ik het kotsbeu ben. Allee, kom toe, ga zitten, kom. Hier, nu toestand. Niks toestand. Ik ben zwanger, hè. Ik ben niet ziek. gij ga, gaat mij niet kunnen ontbaten. Mevrouw Vinken, alsjeblieft, zitten, zeg ik. Handen af! Raak mij niet aan! Rak het! Veer. Veer. Is het is Ja, maar wat is het? Mag ik u verzorgen of niet? Natuurlijk, ja, man. Maar... Uw neus zat helemaal onder het bloed. Kan hem toch niet proper maken zonder dat dat een beetje pijn doet, hè? Aliko, stilzitten. zitten. Oh. Met dat vol vuist in mijn gezicht. dacht dat ik sterren zag. En waar is ze nu? Ja, lopen. Hoe verder hoe liever. O, had je dat zo laten? Oh, een mens over haar toren. ...en dan nog één die te maken heeft met dat grapje van Bruinhoog. ...verticaal klasseren en vergeten zeggen. Ik heb geen goesting in veel zeven om niks. Eh, excuseer, commissaris, maar uh, er is hier iemand voor u. Nou, is ze zwanger en draait ze door? <laughs> excuseer, maar het is notaris Leroy. Ah, ah. de notaris Leroy? kent je hem goed, commissaris? Wie niet in Breugge, die man doet mirakels. O, oh, hierakels? Op het gewestplan landbouwgrond omtoveren tot bouwgrond. Allee, Moet jij eens proberen. Even, ja, het is goed, pas op. Okay. Ja. Ja. Meneer heeft in de tijd miljoenen verdiend aan de verkaveling van de Stokveldewijk. Ja, laat ik hem nu binnen, commissaris, of niet? Bruinhoog, uh, wij van de politie zijn de behoeders van de democratie. Arm of rijk, zoemelaars of vrouwen met vuisten, iedereen is hier welkom. Ja. Meneer de notaris, gaat u zitten. Iets drinken? Oh, een, een glaasje water is goed. Water, ja, zoals u wilt. U wenst mij te spreken in verband met de dood van Ludovic Krijtes. En uh, Ludovic was een goede vriend van mij. Ja, il y avait une amitié profonde entre nous. Uh, we kennen elkaar al van onze kindertijd en we waren onafscheidelijk tot. Uh, ja, tot. Zet u eens waar. Bien trist, commissaire. Ludovic was een briljant student... ...tot hij op een dag last kreeg van... ...nou ja, kriebels in de buik. Vous comprenez? Ja, hij werd verliefd. Lang geleden heeft hij een meisje in verlegenheid gebracht. Haar naam is... ...Augusta Vonk. Ja. En... Uh... Zij is de moeder van Stefan Krijtens. Uh, Ludovic heeft haar zwanger gemaakt... en liet haar daarna in de steek. Dat is goed om te weten, meneer de notaris... maar wat heeft dat te maken met de dood van Ludovic? Ik ben later getrouwd met dat meisje commissaire. Augusta Vonk MFA. Ik was al verliefd op haar... Uh... Enfin... En dat is altijd zo gebleven... Ja. U hebt haar die misstap vergeven? Het heeft mijn liefde voor haar niet verminderd. Maar elle de sap haar... Niet. Hè? Zij is achter voet blijven lopen... en heeft er zelfs opnieuw een verhouding mee gehad. Oh, ja. Ja, u zou er toch achter gekomen zijn... en daarom ben ik spontaan naar hier gekomen, commissair... om u te vragen enige... Nou, discretion aan de dag te leggen. Ja. Iedereen in het milieu weet dat u de kandidaat par excellence bent om de key op te volgen. Zo'n aanstelling is een politieke benoeming. En zoals u weet, ik ben een homme die de le bras long. Meneer de notaris, mag ik u eens iets vragen? Natuurlijk. Hoe denkt u dat Ludovic Krijt aan zijn einde is gekomen? Il suicidé. Hij heeft zelfmoord gepleegd, heb ik toch gehoord? Ja.